Kunstzaal onder de toren, oud politiekantoor, Hasselt. Erfgoed Radio Weekend. Zo, meteen hier comes de sun van, ja, niemand minder dan de Beatles. Hè? En ik heb eh, eigenlijk een dame aan de lijn op dit ogenblik live in het project die eigenlijk de bezieler is van dit project, als ik dat zo mag zeggen. Armieke, goede avond. Ja. Dit is de zindag, zondag. Inderdaad, inderdaad. Uh, Armieke, even een vraag. Um, het, is, het is namelijk zo, um, jij hebt dit project gestart kwetsbaar, breekbaar, prikkelbaar. Ben je vandaag geprikkeld? Ja, helemaal. Ik uh, ben heel blij dat hier buren langskomen, mensen die ik ken... Uh, want ik ben wel een buurtbewoner van de Monteliastraat en om de hoek mensen ontmoeten, ja. dat prikkelt mij en dat maakt mij geraakt blij. Uh. Ja, ik heb gezien dat. Uh, je bent al een paar dagen echt in de moed, want ja. je bent toch al van 18 december hier aanwezig, ja. hè, toch ja. wel. Ja. En dit doe je door tot 6 december. Vertel ja. eens heel de opzet van dat project. Ja. Ik heb een magazine, weliswaar. Dat is eigenlijk een magazine van Welzijn en Gezondheidsmagazine voor Vlaanderen. En dat is een, een vakblad van november en december en dat heet over zorgzaam zwanger zijn. Ah. En uh, dat is heel mooi, want dat gaat eigenlijk over ja, hoe je als mama, als vrouw en heel de omgeving mee zwanger is. Ja. En ik heb ook wel iets meegemaakt op 25 december 2000, want dan heb ik op kerst een miskraam gehad. Oeh. Dus ja. ik had zoiets van, niet voor alle mensen is feest en nieuwjaar leuk. Je hebt ook mensen die dingen meemaken die niet fijn zijn. We hebben dat ook net ook gehoord bij de pastor in het ziekenhuis. Ja. Mm -hmm. Dus uh, ik dacht, ja, ik ga daarmee aan de slag en ik nodig vrienden uit om daar iets rond te doen. Dus we zijn met twintig artiesten aan de slag met dat thema Heel prikkelbaar en geraakt. Ja. En voor mij is dat een stuk mijn miskraam. Ja. Ja. Ik heb vier kinderen, maar eentje is er hier niet. Ja. Op kerst. Ja, moeilijk. En dan is dat Maria en Jezus en dan is dat eigenlijk iets... Waar ja. die gebleven. En vooral, eh, radio's waren eigenlijk nationaal bezig met de warmste week, mm -hmm. eenzaamheid, mm -hmm. kwetsbaarheid, mm -hmm. geprikkeld zijn. Uh, hoe ga jij daarmee om als je naast dit project geprikkeld wordt? Ja, ik heb een heel lief, lief Miguel Put van Soundwave. Uh, wij hebben heel grappig uh, audiofrustratie uitgevonden. <laughs> dus wij gaan gewoon heel grappig uh, gek doen en uh, ja, klankjes uh, verzinnen en... Uh, wat hoorspel maken en een beetje zelfkast is met die prikkelbaarheid om. Dus ik probeer er humor touch aan te geven. Maar Mieke, je ja. moet eigenlijk een beetje een hoek af hebben ja. om dit te doen. Hè. Ja, helemaal. Helemaal gek zijn. Niet te veel verstand gebruiken. Juist. Ja. En gewoon kijken naar de horizon ja. en verstand op nul. Ja, en dan moet je leuke mensen, ja. waar je heel veel van leert. En ja, dat is ja hier inderdaad. Ja. Ja, je voelt dat, hè. Ja, die een bezieling. En ik dacht, het politiekantoor. Ik was hier met mijn moeder, die Alzheimer had, want die was steeds haar pas kwijt. En dan kwam ik hier weer met die moeder met een pamper aan, want haar paspoort was kwijt. En ze woonde dan in een weg in de Wegvoetestraat. Dus ik ben hier vaak als mantelzorger geweest en... Ja, nu, zeven jaar later, zit ik hier gewoon met kunstenaars lol te maken in dat gebouw. Ja, heel mooie dingen trouwens, hè. Ja. En dat gaat eigenlijk van yoga ja. tot dans, ja. hè, want die had, in de volgende week had je ja. salsa ja. en dergelijke ja. dingen. Dus het is niet alleen uh, ik, ik zou het niet zeggen, kom er in kwal, maar werkelijk een opluchting om binnen ja. te komen Kunst, en, rust, en ja. rustig te worden, ja. eigenlijk. Ja, helemaal. Dus je, je creëert die rust, in feite, ja. een beetje. Ja. En, maar je geeft dat gevoel ook aan de mensen. Ik heb, uh, wij, wij kennen elkaar nog niet zo gek lang. Nee. Maar ik moet wel zeggen, vaak denk ik, hier komt ze weer uit, uit de hoek. Maar er zit veel, veel in het hart. Hè? Ja, ik heb heel veel pijn. En die pijn moet ik ergens Ja, ja de vraag die ik van de week aan jou stelde ja. is, ben je altijd zo optimistisch? Ja, ik, ben, ik ben behoorlijk gekwetst. Ik ben ja. gescheiden. Uh, ja. Ik heb pijnlijke dingen meegemaakt. Ja, dat begrijp ik. Dus, vandaar, heel mooi muziekje. Uh, misschien dat we straks nog even kunnen terugkomen naar dat muziekje. Een muziekje van uh, niemand minder dan Jules. Jules, wat ga je zingen voor Armeen? Ik ga een muziekje zingen. Ja, graag. Ik heb het geschreven. Um, beste Eddie, omdat ik ooit een visioen gehad heb. Je uh, bekijkt mij, Eddie bekijkt me nu uh, alsof ik... Uh... Nee, je hebt die vaak. <laughs> alsof ik duurmatten heb zitten roken. Hè. Nee, denk... nee. <laughs> hey, als jij een visioen zou krijgen, ja. hè, je zou het God zien of iets dergelijks, of ja. horen, uh, dan zou, en je zou dat tegen je buurman gaan vertellen, zou, zou het ook... Uh, dan zou, die zou ook zeggen, zeg, Eddy, uh, heb, ja. heb je ze nog allemaal hè, bij elkaar. Maar niettemin, ik heb dus een visie gehad. En, er, en, en ik, ik dacht, ik zeg, uh, wat komt jij hier nu met mij doen? Wie ben ik, hè? Dus uh, moet ik het allemaal gaan oplossen, of wat? <laughs> en God heeft mij gezegd, ja, maar, ik me, jullie ik kom je zeggen, dus er zijn, er zijn religieuze en er zijn areligieuze mensen. Zegt me, ik, ik heb die eigenlijk uh, allemaal tegen. Ik zeg, hoe komt dat? Zij, ja, zegt, er is nooit iemand die er bij stilstaat, dat God ook wel eens arreligieus zou kunnen zijn, hè? Dus, wat uh, wat gaat je dan doen? De religieuzen zijn tegen God, want ze zijn areligieuzen. Ar de religieuzen willen niks anders doen dan God helpen. En, en je... God is volmaakt en heeft geen hulp nodig. En daar, dus... ga je... <laughs> en daar ga je dus nu over zingen. Ja, ja. Dus, nee, nee. Dat heb ik dus gevraagd. Ik zeg, van, wat, wat kom je daar nu met mij mee naartoe, met uw visioen hier? Ik bedoel, wat moet ik daarmee aanvangen? Hè? Ik weet... mm -hmm. Ja, maar hij, wou, hij zegt tegen mij, je bent een liedjesmaker. Hè? En je moet een liedje maken, want ik heb, hij heeft dus in de hemel een hele discussie tussen Darwin en Mozes Mozes en Darwin, dat zijn de auteurs van de twee wereldbeelden dus uit scherm. het verhaal en de evolutie, hè, de evolutieleer. Uh, en die botsen met elkaar. En hij zegt, ja, dan moeten ze eindelijk maken ze liedje dat daar een liedje. Dat die daar al bij eens door, door dezelfde deur kunnen, hè, want dat moet ophouden. Hè. En dan, ja, ik zeg, dat is onmogelijk. Moet ik daar nu gaan houden? Ja, je zit toch liedjes maken? oké, okay, goed. En dan heb ik zo'n liedje gemaakt. En dan heb ik met die twee mannen dus samen aan... Taal, Floep, die zaten daar voor me, moest ik vergaderen. Uren aan een stuk met Darwin en met Moses. En dan hebben we samen dus een liedje gemaakt. En dat heet um, Hier ergens tussen genesis en al die genen. Huh? Ik luister graag, ja. <laughs> en uh, dit is dus. Uh, ik heb gezegd, want er was een heel discussie direct. Ik heb gezegd: ho, ho, ho, We gaan een lied maken waarbij je bij elke zin, elk woord dat ik schrijf gaat je allebei akkoord kunnen gaan. Al is het maar omdat het dubbelzinnig is, dat maakt me niet uit. En zo hebben we dan tot dit... En dat wil ik echt aan Harmieke opdragen, hè, dit liedje. Ja. Het is uit, in 2016 opgenomen samen met de Generale Klankmaatschappij, onze liedjesmakerij. En uh, nu moet ik dat hier nog een beetje aan de praat krijgen. Zijn we er zo? Ik dacht het wel. Hier gaan we dan. Er is zoveel gekissenwis, om sport of politiek gewis, maar het gaat pas helemaal goed mis als er weer eens discussie is tussen degenen die geloven in Genesis en al degenen voor wie Darwin de meen is. Maar lieveling, jij doet mij dat allemaal vergeten: alles wat ik wel of niet geloof of meen te weten. Ik weet alleen dat jij hier naast me ligt en lacht En dat ik eeuwig van je hou vannacht Zo zijn er zij die zeggen zeker zijn te weten Dat de wetenschap 14 miljard jaar zo kan meten Ik denk, miljard, dat is me veel te lang Ja, zelfs de duivel maakt de mens nog niet zo bang zij die geloven in een schepping in zeven dagen Ik blijf toch zitten met wat literaire vragen Zoals hoe God drie dagen lang de dag begon Want pas op de vierde dag pas schiep hij sterren, maan en zon Maar lieveling, jij doet mij dat allemaal vergeten Alles wat ik wel of niet geloof of meen te weten Ik weet alleen dat jij hier naast me ligt en lacht en dat ik eeuwig van je haal, vannacht. Sinds ik je zie, of is het je gen, tegen het lijf gelopen ben. Hier ergens tussen Genesis en al die genen. Ons DNA klikt zo bijzonder, een vreemd genetisch wonder. Ergens tussen Genesis en al die genen. Tom van Zwaggen. wetenschappers meten, of preekten, priesters en profeten, dat er sinds Genesis twee soorten genen zijn. Er zijn degenen die het weten, maar ook degenen die vergeten hoe ongelooflijk de liefde nog kan zijn. Dus lieveling, laat ons dat maar allemaal vergeten. Alles wat jij wel of niet gelooft of meent te weten, laat het genoeg zijn dat ik naast je lig en lach. En dat jij eer van er komt een nieuwe dag, morgen misschien. Er komt een nieuwe dag, binnen duizend jaar of zo. Er komt een nieuwe dag, we weten het niet, we weten het niet. Er komt een nieuwe dag. Er komt een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Een arrangement van de Meijers, productie Viviane Banken uit Maastricht en tekst van het Paak. Hier ergens tussen Genesis. In Limburg, in Limburg ja, meteen de klankmaatschappij met Jules, speciaal voor Johan Mieke, ja, en dus daar word je even stil van, hè. Mm. jij niet, hè dat jij dansen. Huppelt. Ja, inderdaad. <laughs> ja, jij doet dat. Eh, Amieke, eh, als ik het goed heb. Eh, je bent eigenlijk een sociaal werkster, in feite. Een ja. beetje toch wel? Hè? Ja, een sociaal-cultureel werkster. Ja, opbouwwerkster. Dat, dat, dat is jouw jou, jou hobby. Jou hobby die eigenlijk jouw job. is je die jouw hobby is. Hè? Eh, het, het is toch een beetje dat je mensen wil gelukkig maken. Hè? Ja, de wereld mooier maken, ja. denk ik. En dat klinkt een beetje wollig, een beetje nee. idealistisch. Maar ik denk. Het is heel heftig. De wereldsamenleving is aan het doordraaien. En als je dan toch nog op een plekje iets moois durft maken, dan heb je een beetje rebellie en lef voor nodig. Dat geloof ik, maar. Dat zit allemaal in jou. Mag ik eens eens vragen? Komt dit project nog ooit terug? Ik zei tegen Miguel, als er een vraag is om dit in een andere provincie te doen, dan kunnen we daar wel mee aan gaan trekken. Ja. En dan doen we dat. Maar het is geen gegeven dat we bijvoorbeeld volgend jaar terug in december, ja. dat we eigenlijk geprikkeld worden. Nee, nee, ik denk dat dat 2-5, uh, die podcast de wijze uil dat dat wel gaat uh, ja. geven wat er gaat komen. Ja. Iets anders, iets nieuws. Ja, ja. ja een verlenging van hetgeen wat, waar je mee bezig bent ja. waarschijnlijk. Hè? Amieke, uh, ik, ik wens jou, je familie en iedereen rond jou een prachtig 2025 en dat het beter mag worden dan in dit jaar. Dank je wel, Bedankt. Erfgoed Radio Weekend. In de kunstzaal in de studio Stad onder de Toren. Houden van kun je bij Shakespeare niet leren? Romeo en Julia, die zijn al lang dood. Je hoort over liefde veel onzin beweren. Van liefde in boeken zijn de letters te groot. Het heeft immers meer met koffie te maken, met twee koude voeten. Zwinters in bed met eventjes blij zijn en dan weer verdrietig Tot opeens iemand zegt hier een sigaret Hou ervan, hou ervan. Het is vaak niet bijzonder, het is vaak niet zo'n wonder, mag geen mens die zonder kan. Oude ervan, oude ervan, het is weinig poëtisch, het is weinig profetisch, mag geen mens die zonder kan. Ouder van, kun je de burenman niet leren De ene zoent en de andere zoent zo Wie zo'n mooi model stond valt straks van zijn sokkel Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau Het heeft immers meer met warmte te maken Met twee zachte armen, s'nachts om je heen Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden tot opeens iemand zegt, ik zeg toch niet nee. Oude van, oude van, het is vaak niet bijzonder, het is vaak niet zo'n wonder, maar geen mens die zonder kan. Oude van, oude van, het is weinig poëtisch, het is weinig profetisch, maar geen mens die zonder kan. Oude van kun je maar heel langzaam leven Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven Wat een lief zijn wil zeggen, voor jou en voor mij Het heeft immers meer met geloven te maken Met grijze ogen, die kijken je aan Met eventjes boos zijn, en dan weer verdrietig Doordat opeens iemand zegt Weg met die traan. Oude van, hou ervan. Het is vaak niet bijzonder, het is vaak niet zo'n wonder. Mag geen mens die zonder kan. Hou ervan, hou ervan. Het is weinig poëtisch, het is weinig profetisch. Mag geen mens die zonder kan.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 geen mens die zonder kaart... Houd de van, hou de van... Geen mens die zonder kaart... En we hoorden nog nieuw Koolts met houden van. Hier tegenover mij is iemand komen zitten... En ik ga hem zelf eventjes laten voorstellen en wat hij vooral doet. Ja, mijn naam is Felix Bergers. Ik woon in AS. En ik was gevraagd door Armieke en Miguel om iets te brengen rond dialect. Uh -huh. uh, ja, binnen twee jaar wordt een Nederlands Limburg het 100-jarig bestaan gevierd... ...van de dialectkoepel uh, Veldeke limburg wij zijn in het jaar 2000 hier in Belgisch Limburg ook ja. begonnen met zoiets dergelijks. Veldke Belch Limburg. En onze doelstelling is om uh, de dialecten, dat is een rijk palet aan allerlei ja, ja. taalvarianten, om iets te doen om die te bewaren, uit te dragen, te beschermen, te activeren, om podiumkunsten te, uh, te, te organiseren. Om daar wel even rond te ja, ja. brengen. Ja, ja. Hebt u een idee hoeveel dialecten er bestaan in Denburg? Ja, je kunt ze moeilijk tellen, omdat het soms gaat over heel kleine verschillen. Terwijl er van een andere kant ja. soms ook heel grote dialectgrenzen zijn. Ja. Maar er zijn uh, gigantisch veel varianten. Hè? Honderden en honderden. Maar een twaalftal clusters, zou je kunnen zeggen. Hè? Groepen van dialecten die erg op elkaar trekken. En sommige dialecten zijn wel moeilijker te verstaan dan andere, denk ik ook wel. Hè? Welk is zo het moeilijkste dialect? Ja, het ligt eraan waar je woont, natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Uh, het dialect van de eigen streek verstaat men dikwijls wel ja, goed. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld uh, Zuid-Limburg en de Maaskant, dat zijn al twee gebieden met een nogal types dialect en... Uh, het ligt ver van elkaar af. En welk dialect spreekt u? Ik uh, ben geboren in As. Dus mijn moedertaal is het Assers. Maar ik ben tweetalig. En ze hebben mij gezegd: als je het ver wilt schoppen in het leven, moet je tweetalig zijn. Dus ik heb het geen keer erbij genomen. Ah, ja. Hebt u een boek gemaakt of zo met dialecten, of nu? Ik schrijf wel regelmatig een dialect. Ik doe dat eigenlijk nog het liefste, want uh, ja, het is. De taal die mij eigen is. Uh, al de andere talen zijn voor mij vreemde talen. Dus ook het Algemeen ja, Nederlands. Ja, ja. En uh, de dialecten die zijn heel spontaan gegroeid en geëvolueerd zonder enige regelgeving. Hè. Als uh, men vraagt hoe zegt je zoiets in het Algemeen Nederlands, dan. Moet je een regel volgen. Ja, ja, de regel ja, ja. zegt dat het zo juist is. Maar in een dialect kun je maar alleen beschrijven praten. Hè? De ervaring ja. heeft mij geleerd dat de meeste mensen het zo zeggen. Ja, ja. Er wordt wel meer dialect gesproken dan vroeger. Hè? Vind het... ik. Uh, ze willen toch de dialecten een beetje in ere houden. Ja, de status van de dialecten is zeker toegenomen. Uh, maar... Um... Ja, het is wel zo dat heel veel dialectsprekers overlijden en er minder geboren worden. Er zijn er minder die dat nog als moedertaal meekrijgen. Maar uh, we kunnen toch spreken van een zekere heropleving wat uh, betreft uh, kunsten en uh, literatuur. Ja, bedankt. Like the tick, tick, tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, you, you, night and day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 day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go in the roaring traffic a hungry yearning burning inside of me and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night night and day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 Radio weekend in de kunstzaal onder de toren. Het is uh, tijd om inderdaad weer een leuke interview klaar te zetten. En dat interview is door een heel gezellige uh, persoon die we uitgenodigd hebben. We hoorden net uh, de muziek van Cole Porter, Night and Day. Goedemiddag, meneer Michel Ilse. Goedemiddag, laat meneer maar thuis. Het is gewoon Michel, dat jij ik. Ik mag tutoyeren. <laughs> dank u wel. Uh, Michel, uh, ik ga jou in dit interview, uh, want heel wat mensen kennen jou waarschijnlijk wel. Maar zo de nieuwe generatie moet even de, de wenkbrauwen fronsen om te zeggen wie is Michel Ulzen. Dat en ik zou graag zo'n beetje een beeld van jou ophangen in de mm -hmm. volgende minuten. Wie je bent, wat je was en wat je nog doet. Hè? Okay. Een beetje in, in deze volgorde. Ik geef jou een aantal trefwoorden mee. En ik zou graag daar een leuke reactie van jou op hebben. Omroep Limburg. Ah, Omroep Limburg. Bekend als Radio destijds start in hetzelfde jaar als mijn geboortejaar, 1947 namelijk, hier, achter ons, 50 meter verder, in het dokter Willemshuis. En ik herinner me nog dat ik als kleuter, want ik ben van de buurt, ik woon hier nog trouwens, als kleuter met de Van den school in de Lazarijstraat in een rijtje naar hier kwam, die studio binnen en daar was een kleuterkwartiertje. Dat is mijn eerste radiooptreden geweest. Het is dus heel jong begonnen, als ik als Ik, ook <laughs> ik denk niet dat ik een jaar of drie, vier moet Dat ja, nog, nog, <laughs> bijna voordat je mama en papa kon zeggen, bij wijze van <laughs> ja. spreken. En He? toen zaten hier al een paar zeer merkwaardige mensen die uh, later toch radiopioniers geweest zijn: Jeff Klaassen, misschien minder bekend, maar dat is de ontdekker van Jacques Brel, uh, Paul Cabus. Jan van der Straten, later naar de televisie gegaan. Mm -hmm. Bert Lijssen was directeur, uh, die ook later naar de televisie gegaan is. Uh, Turke Wouters, die zaten hier al een paar jaar later, maar dat zitten we al... Mm, ik denk, vijf, zes is Jos Geijze daarbij gekomen, als jonge snaak. En dan zijn ze verhuisd, Radio Hasselt, werd Omroep Limburg verhuisd naar de Martelarenlaan. Mm -hmm. Tegenover de gevangenis. Waar nu een woonzorgcentrum is. Yes. Misschien niet geheel toevallig. Uh, daar heb ik uh, mijn debuut gemaakt. Als student nog. In 1968 of 1968. Mm -hmm. uh, er was een stemproef. Ze hadden nieuwe stemmen nodig. En met een paar mensen. Zei, uh, van, in Leuven zijn we daar toen naartoe geweest. En... Uh, we waren met twee van ons groepje geslaagd. In de stemtest, een van de twee was Fred Jansen. Die later ook bij de televisie, uh, afrit 9 en zo. Uh, overigens een, een, een peltenaar, Fred, en uh, zaliger. En de tweede was ik. En wij kregen als student daarvoor betaald dat was onvoorstelbaar voor ons. Wij kregen toen, ik denk bijna 500 frank per uitzending. Dat is nu 12 euro en half of zoiets, maar dat was als student een fortuin. Was het belastingsvrij? Er uh, werd in die tijd geen rekening mee gehouden. Nee. Wij gaven niks aan en de, de BRT toen gaf ja. niks door. Dus ja. er is nooit iemand door overgevallen. Ja, het bleef zo'n beetje een schaduw. Als ik me mag ja, inpikken, uh, ik denk dat Jacques Bril, in zijn eerste optredens in België, dat dat bij. Het was, uh, dat was, de eerste optreden met publiek was hier in deze zaal. Daar onder de toren. Bij, zaal onder de toren. Trouwens, Ton Hermans, een van zijn allereerste optredens, is ook in deze zaal geweest. Uh, en Jeff Klaassen had die man ontdekt. Zei, die moeten we hebben. En ja, met publiek. Maar er kwam geen publiek. Niemand kende Ton Hermans. Eh, dan zijn ze hier in de buurt overal gaan aanbellen. Kom, kom bij ons, we hebben het publiek nodig. gehad. gang gegaan. in en om te lachen. Ja. Zo is Ton Hermans in, in Vlaanderen begonnen. En Jacques Brel later ook. Tijd voor een streepje muziek. Mm -hmm. Je hebt nog wat uitgekozen van niemand minder dan Cole Porter. En dat is eigenlijk... Ik dacht uh, dat we het hebben over Night and Day. Hè? Ja. Dus even naar de luisteren. Je je muziek gekozen door Michel Ulsen. Michel, waarom deze keuze? Och, dat is <laughs> zo'n soort, hoe heet dat, guilty pleasure. Ik hou nogal van jazz, van Z. En uh, The Great American Songbook is legendarisch. Juist. Die Amerikaanse componisten allemaal prachtige nummers gemaakt hebben. En... Uh, dat zijn generaties die dat blijven doen. Dit is van de oudste generatie, Cole Porter, van de jaren 30, van een musical die iedereen al lang vergeten is, maar dat nummer. Uh, geschreven voor Fred Astaire, trouwens, ja. uh, de dansende acteur. En uh, Ginger Rogers. En Ginger Rogers ja. in. De ik ben de film even kwijt, Singing in the Rain. Dit was geschreven voor Fred Astaire. Dat is een nummer, ja, elke jazzmuzikant heeft dat bijna opgenomen. Tot en met Toet Stielemans Night and Day, ja. Ja, ik denk het ook, ja. De covers blijven komen, zelfs in deze tijd is dit nummer nog eens terug opgenomen. Zo zie je maar. Michel, bedankt voor deze prachtige keuze. Terug naar jou. Als ik zeg de lading en de vlag, dan zeg jij... De vlag en de lading. De vlag en de lading. Zeg ik dan. Ja. Ja. Een programma in de jaren tachtig, dat ik met twee collega's maakte. Uh, iemand die de muziek koos en iemand die hielp met de teksten. En ja, we deden daar de gekste dingen. Uh, we hadden op een bepaald moment zelfs het idee om poppenkast te doen op radio. Uh, iedereen zei, nu zijn ze heel zot. Dat was ook een beetje zo. En de poppenkastman die we toen hebben binnengehaald, was een zekere Armand Scheurs. En die heeft jaren de radio geteisterd met zijn poppen. Dus als ik goed begrijp, Michel, dat was al een beetje radio kijken. Dat was radio kijken, ja. Maar je moest er de poppen bij denken, maar zonder met zijn stemmetjes. Uh, was eigenlijk ook wel puur auditief, dus dat ging perfect. Je hebt tegenwoordig voor die nieuwe begrippen waar jij al de hele tijd mee bezig was voordat het populair werd, podcast. Ja, podcast, langere klankverhalen, uh, wij mochten dat niet. Wij deden dat wel graag. Maar dat was vloeken in de kerk op de radio, iets wat langer dan drie minuten duurde. Dan oh. moest je bijna bij de baas komen. Ja, dan werd Want, je geroepen. Ja. <laughs> hè? Nu is het nog erger. Wij mochten nog interviews maken van 2.30. Uh, nu is een interview 30 seconden. Ja. En als het kan, een quote van 12 seconden. Inderdaad. Ja, dus... ja, want anders had je een radioverhaal in de tijd. Hè? <laughs> ja. Ik kreeg Sijntje van Paul die de regie doet: dat we even terug gaan luisteren naar muziek. Erfgoed Radio Weekend. Onder de toren. Zo, nog een muziekje gekozen en dat is de kleine nachtmelodie, uh, Michel. Komt eigenlijk een beetje uit de Duitse wereld, dacht ik. Ah oh ja, maar dat was mijn derde plaat. Ja, dat had ik nog niet gezien. Uh, ik zat nog aan Errol Garner en Mystique. zo, ja, ja, dan, dan... De tweede niet. Juist, inderdaad, het was ja, Errol hebt... Garner. Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. En als ik even terug mag gaan op hetgeen wat, je, wat wij straks aan vertellen waren. Het is namelijk zo, uh, je bent niet alleen met radio bezig geweest, maar, maar ook uh, in, in boeken heb je je verdiept. Je hebt lezingen gegeven. Uh -huh. En als ik de begrippen bovenaal Virgijessen en De Rode Roos. Welk is jouw verbinding daarmee? Uh, als hasselaar, Hesselier. Ja. Uh is het zevenste jaar ja. uh, een begrip, een Hasselaar leeft in periodes van zeven jaar. Ja. Uh, of die nu gelovig is of niet, dat doet absoluut niks ter zake. Een zevenste jaar is een zevenste jaar. Uh, lang geleden ben ik via via toevallig bij de rederijkerskamer van Hassel terechtgekomen, de Rode Roos, die onder meer Eigenaar is van de Langeman van de Stadsruis. De Don Christophe. De Don Christophe. Die dus om de zeven jaar naar buiten komt als er een zevenste jaar is. En uh, dus dat organiseer ik nu al voor de elfde keer dit jaar mee. Ja. Uh, als secretaris van de Rode Roos. Ja. Dus ook jong begonnen we daarmee? Ja, vrij jong. He, je was heel jong dan, hè? Uh, op, een, op een bepaald moment was er een generatiewissel in de Rode Roos. Uh, ja, je rolt daar toevallig in. Zeg, zo dan niks verhuizen? Oh nee, jawel, je, je, je kunt dat. En ja. voordat je het weet ben je secretaris. <laughs> En zo ben, dat en ben je nog steeds. En dat ben ik nog, maar nu komt er weer een generatiewissel. Dus binnenkort ben ik het niet meer. <laughs> op naar het volgende. Ja. Ja, nog nog zo'n trefwoord, pensioen. Ja, pensioen, uh, dat is in mijn geval een heel eigenaardige zaak geweest. Uh, normaal werk je tot je 65 ste uh, Maar op een bepaald moment vond de politiek... Uh, het is het decreet van Rompuy namelijk, dat uh, ambtenaren van de VRT, dat is bij de omvorming van BRT naar VRT gegaan, op hun zestigste met pensioen moesten. Ze wilden namelijk af van Jan Keurleers en Cas En om dat elegant te doen moesten die, die werden zestig, moesten die op hun zestigste vertrekken. Maar ze konden dat niet voor die twee doen. Dat lag politiek niet goed. Dus hebben ze gezegd: die categorie van ambtenaren gaat met 60 op pensioen. En krijgt pensioen alsof ze tot een 65e zouden gewerkt hebben. Ja. ja, en dan word je stilaan. Uh, naar, <laughs> ik was nog geen 60, een paar jaar ervoor. Uh, vertellen ze dan: ja, maar je mag nu al vertrekken. Ja, dan denk je. Twee keer namen, dan zeg je toch... Ja, jongens, ik ben weg, hè. Ja. Uh, financieel was dat dus schitterend. Ja. Ik durf het bijna niet vertellen. Dus, ja. Maar dit en dan ben je... ik vertrokken, maar ik ben nog wel actief gebleven bij de radio als freelancer in het begin nog een aantal jaren uitgebold, Ja, maar... inderdaad. En dat heeft jou wel wat ruimte gegeven om, om ook andere dingen daar rond te doen, hè? Rond, rond heel het gebeuren. Michel Elze is vandaag de dag, aan op mm -hmm. nog steeds zeer, zeer actief. Actief ben ik gebleven, gelukkig. Want ik dacht ook als ik zo vroeg op pensioen mag gaan en de gemeenschap betaalt mij een pensioen, moet ik iets terug doen. Ik kan nog van alles. Ja. En dan ben ik vrijwilligerswerk begonnen, onder andere in het Stadsmuseum, eh, met het inlezen van boeken... Uh. Dus ik ben nog altijd bezig in het verenigingsleven enzovoort. De steeds bezig bij Michel nog ja, nog en gelukkig kan ik het nog allemaal. Ja. Het geheugen laat soms wat na, maar uh, fysiek... Michel, mag ik jou een prettig RDA wensen? He? Uh, voor de familie ook, uiteraard. Dank je wel. Een goede gezondheid. En mag ik jou bedanken voor dit toch wel een zeer fijne interview. Oké, okay, prima. Graag gedaan. Dag Michel. Goed. Stil was kort Hij zei nee Jullie van Hilversum 3 hebben toch vroeger allen naar 192 gezocht. maar Joost een draaier nog geboren is en Heidi Klaas, Krijn en Kees? Of heb ik een... Radio -weekend. Radio Weekend. Radio Weekend. Zo meteen, Veronica, als ik dat zeg. Dag André, goedenavond. goedenavond. Ondertussen, ja, heerlijk dat je er bent. Uh, even voorstellen aan de luisteraars, wie is André Hemerijk? Mag ik het zelf doen? Tuurlijk. Wel, ik ben eigenlijk een actieve radiomaker, sinds 1980, tot net na mijn pensioen. Ja, dus dat is... Dat is een hele tijd. Dat is een hele tijd geweest, ja, ja. Hoe ben je er eigenlijk in gekomen, André? Want ik meen mij nog te herinneren dat je eigenlijk wel wat te maken had met het Rode Kruis, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ik ben vrijwilliger geweest. Mm -hmm. En ik ben nog altijd vrijwilliger, maar niet meer bij het Rode Kruis. Dus eens vrijwilliger, altijd vrijwilliger, dat hoort zo. Ja. Um, maar ik was vooral een radio-enthousiasteling. Ja, ik... Dat kwam door de zeezenders. Ja, inderdaad. Dat was Veronica. Uh, radio Dolfijn, weet je nog. Ja, ja, zeker. Zelfs Radio Luxemburg. 208. Radio Luxemburg, maar die zaten niet op zee. Die zaten niet op zee, maar het, waren, het was eigenlijk ook een, een radio die... Een soort piratenradio, maar dan vanuit Luxemburg. Van, ja. Ja, ja, vanuit ja, Luxemburg. Ja. André, dit is iets wat jou altijd geboeid heeft. Want ik zie mij nog als, als jonge man jou binnen zien wandelen en... Want de eerste mens die mij een koffie aanbood, dat was André Gehemenrijk. Ik ben nooit meer weggegaan. Vertel eens. Ik heb er geen idee van, is dat zo? Ja, ja dat is zo, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Nee, ik, ik was enthousiast. Ik uh, las in de krant dat er in, in Hasselt ook een Radio Noordzee ging beginnen. Radio Noordzee in Hasselt. Ja. Heel uh, raar, hè? He? Heel raar, ja. Maar ik dacht, daar wil ik bij zijn. En uh, ja, via via ben ik er dan toch wel bij geraakt. In eerste instantie als, als koffievrouw en uh, telefonist. Ja, van alles deze. Ja, he? alles, ja. ja. En we dachten, dat is een eigenaardige man, die komt hier binnen, die zet koffie, die, zorgt, uh, die zet platen klaar. Die, uh, en we dachten, af en toe, wat is zijn verbindenis met, met ons? Maar ja, daar komen we wel snel achter. Ja. ja, vertel maar. maar. Het groeide uit naar, uh, ja. naar assistentie achter de schermen. Dan zijn er wat mensen weggegaan van de, de stichtende leden, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dan ben ik programmaleider geworden. Dan ben ik eigenlijk uh, Noordzee, daarna HTVM daarna FM Limburg altijd gebleven. Dus, uh... Ja, je hebt ontzettend jarenlang eigenlijk daar aan, aan het token getrokken, in feite. Ja, ja, want dat ja. was wel heel belangrijk dat ze iemand hadden die eigenlijk en nog altijd... Uh, ...zonder winstbejacht, want jij bent zo iemand... Eh, ...het ging vrij snel toen we commerciële radio werden... Mm -hmm. eh, met, ...met spots en met jingles en dergelijke... Ja, ja, ja. Eh, dat, ...dat er al mensen begonnen uh, geld bij te verdienen... ...in de drive-ins bijvoorbeeld, moesten betaald worden... ...maar dat heb jij nooit gedaan, hè? Wel, ik ben een dienst geweest van de radio, dat wel, ja. Dat mm -hmm. wel. En eigenlijk was het ook een beetje de ambitie... ...omdat bij de Nationale Radio kon je eigenlijk niet terecht... Nauwelijks. Mm -hmm. Ook de ambitie om mensen, jonge mensen die uh, zin hadden om radio te maken, om die toch de kans te geven om dat te doen. En er zijn heel veel bekende namen eigenlijk uh, gegroeid vanuit een lokaal initiatief. Het was een beetje eigenlijk de springplank naar wat anders. Ja, dat is zo. Dat he, is en, zo. en dan heb je dan Niet alleen radio, ook televisie. Ja, klopt. Inderdaad, ja. He, want uh, wij kennen verschillende namen zonder iemand te kort te doen, maar toch wel mensen die het dan weer verder ook gemaakt hebben bij Radio 2, zelfs Radio 1. Ja? En we hadden wat zelfs komt? iemand die, uh, onze Karel Zegers, ik weet niet of u nog weet, die Ja, ja Woont nu in Australië. Woont in Australië. Uh, die is dan heel lang eigenlijk een beetje kosmische muziek aan het spelen op Radio 1 bijvoorbeeld en zo. Ja, dus ja. We zijn Rudy moesten niet te vergeten, ja, uiteraard. Die straks in ons programma geweest is. Ja, hè? Ja. Dus dat zijn allemaal mensen die elkaar in de greven. Hè? Springblank, ja. eh, eigenlijk vanuit de vrije radio naar, naar, naar het vast medium. Ja. En eigenlijk is dat toch wel een. een allee, jij hebt dat eigenlijk een beetje gemanaged, als ik zo mag zeggen. En als ik dit even als tune geef, als het is een plaatje jij gekozen hebt, praten ja. we zo dadelijk verder. Oké. Okay. Dat was meteen, dacht ik André, de tune, want die heb jij gekozen, vertel. De tune van de Radio Noordzee Internationaal, de zeezender Radio de echte Noordzee zee Internationaal. Ja. De zeezender, was. Als ik het hoor, krijg je nog grillingen van. Dat zal wel zijn, ja. ja. Ja, want ik had eigenlijk gedacht, uh, hij gaat een plaat kiezen. Uh, je weet, we hadden altijd zo'n uitsmijter toen we in het begin nog maar in de weekends zaten. Ja. Want later is uitgebreid. Ik denk... Ik ga het komen afdragen met, met die plaat. Maar dat heb je met niet gedaan. Skylark daar. bedoel je? Wildflower. Wildflower de, een ja. Canadese band trouwens. Ja. Geïntroduceerd naar ons toe door Harry van Hof in de tijd. He? Ja, ja. Um, je zegt op een gegeven ogenblik, je hebt dan een periode dat Radio Noordzee een beetje afgesloten wordt eigenlijk. En hit wordt. Ja. Want daar heb ik dus niks van meegemaakt. Want toen zat ik bij een andere radio. En daar ben jij het heel beleid gaan uitstippelen eigenlijk. Hè? Want eigenlijk is dat een heel populaire radio geworden. Hè? Ja, ja, kijk, uh, Noordzee is een tijdje onder de hoede geweest van Concentra, van het Belang van Limburg. Maar uh, als commercieel project, als dusdanig eigenlijk nooit van, van de grond gekomen. Ik heb het dan overgenomen samen met Jan Brouwer, die hier ook vandaag geweest is. Jan Smets. Ja. We hebben de zaak gestart vanaf nul. En we hebben het omgedoopt naar HIT-FM. Omdat we daarnaast nog een ander project hadden lopen. Dat heette Stad-FM. Zodat we eigenlijk twee groepen van twee doelgroepen konden. Uh, muzieklever eigenlijk een oldie-station en een hitradio voor jongeren. Want je mag niet vergeten, in die tijd was er voor jongeren weinig of niets. Hè. De, de BRT had de top 30 op zaterdag ja. en dat was het. Ja. Je kon nieuwe muziek bij, bij Luxemburg misschien horen, maar niet ja. op een Vlaamse zender. Klopt. Dat, dat ja. ging niet. Dus met die hitzender, Hit FM hebben wij heel veel jongeren eigenlijk hun muzieksmaak leren kennen. Het was het station op een gegeven ogenblik. Ja, he? Dat, he? Dat, dus, dat klopt, ja. Uh, dat ja. was de grote... Uh, eigenlijk het radiocontact die een aantal plaatsen innam ja, ja. In, in, in het FM. Ik, ik dacht altijd die gaan ook weer doorgroeien naar andere provincies, maar dat was nooit gebeurd. He? Nee, dat was onze ambitie niet. Onze ambitie was eigenlijk om uh, een Limburgse regionaal station te worden. Dat hebben we heel even kunnen zijn met een groep van elf lokale radio's en die groep heette FM Limburg, waarvan het FM eigenlijk een onderdeel was. Maar nu wordt het heel technisch denk ik. Ja, ja maar nee, nee het is goed voor de luisteraar om even mee te geven heel die geschiedenis die, die een provocatie eerst na Radio Noordzee. En je ziet ook dat wanneer de kranten geroepen het belang van Limburg met alle goede kanten, daar niks van. Ja natuurlijk. En dat merk je ook dat er nu weer gebeurt bij TV Limburg. TV Limburg heeft zich onafhankelijk gemaakt. Hè? Zoals okay. je straks gehoord hebt van ja. Rudy Moes. Dus volgend jaar zitten die heel apart en die niks meer te maken met ja. het Belang van Limburg. Zo'n beetje zoals onze geschiedenis. Inderdaad, eh, ik, ik wou nog zeggen... Uh, André, l'histoire se répète. En, ja. en dat is ook zo'n beetje, hè? Dat is zo, ja. ja. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Altijd. Het is komen en gaan, maar het is soms een déjà vu. Je hebt weer een volgende plaat uitgekozen. Vertel, er eens iets over. Oh, dan moet ik even op het lijstje kijken. Wat staat er nu? Feitless. oh ja. ja. God is een DJ. Ja. ja, natuurlijk. Natuurlijk is Golden die zei, DJ, daar gaan we even naar luisteren, want die zijn terug aan het toeren. Dit is Erfgoed Radio Weekend vanuit Kunstzaal Onder de Toren. Dit is mijn kerk. Dit is waar ik mijn In the world I become contained in the hum between voice and drum it's a change zometeen een geweldige plaat van feetlus en uh... André, waarom heb je deze gekozen? God is a DJ, dat is ook zo. En je mag er niets kwaad achterzoeken. Hè? De zanger zingt niet van de DJ is God. Nee, het is andersom. God is a DJ. Het is eigenlijk een compliment. Het is dus een collega van ons eigenlijk, ja. een beetje wel. Hè? Ja. Zeg, André, uh, om ons interview af te sluiten... Uh, is er nu bij jou radiostilte na de radio, heet uh, Op dit ogenblik wel. De radiostilte is er al een aantal jaren. Maar dan ben ik in het onderwijs geraakt en heb ik uh, lesgegeven aan de opleiding journalistiek. Daar heb ik uh, een jaar of zes, zeven jonge journalisten opgeleid, speciaal voor radio. Dus radiojournalisten. Aha. Mensen die op drie minuten tijd kunnen vertellen wat er in de wereld gebeurd is. Ja, en na mijn pensioen, verplicht pensioen, waar ik nog altijd boos om ben, dat dat nog altijd zo is, dat verplicht pensioen, uh, ben ik helemaal omgeschakeld. Nu ben ik uh, historisch hovenier vrijwilliger, in Pokrijk. <laughs> ja. dus, dus als het gaat en de bloemen het is er goed uitzien, dan is André voorbij gekomen. Ja, ja, ja, dan ben ik met mijn meskar voorbijgekomen. Waarschijnlijk wel. Zeg André, mag ik jou een goede gezondheid voor volgend jaar toch wel wensen? Ja, en, dankjewel. En, en een leuke 2025 en, en ja. dank u voor het komen naar dit interview. En we eindigen met een plaat die jij ook heel leuk vindt. En dat is Iggy Pop, Last for Life. Last for Life, ja. Tot ziens. inderdaad een beetje de liefde voor het leven Lust for Life van Iggy Pop ook een man die ontzettend lang al meedraait zo beste luisteraars en al de bezoekers die we vandaag gehad hebben en die kunnen nog een beetje terecht het is alleen de radio die afsluit het erfgoed weekend met dank aan de mensen zoals de technicus Miguel Put uiteraard Paul Delwisch bedankt voor de goede regie ook bedankt aan Jacqueline die ook een aantal interviews voor haar rekening nam. En uiteraard nog even danken Luf in de Minderbroederstraat die ons de snoepjes en de geschenken heeft bezorgd. Een brasserie waar je zeker eens een koffie moet gaan drinken met Griekse roots. En we gaan eindigen. Jules, en ik geef jou het laatste woord. Dit is een dorp in de Kempen. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog Dat het allemaal Zo wel blijven zou Samen hand in hand liepen wij getwee Door het heidekruid En een vogel vloot Zoals er vandaag Zelden nog geen vliegt. Mijn dorp in de kempen, waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? De Smidse zong Gerrit de Smidse zong Meestal uit de toon Maar dat gaf echt niet Want dat waren we Zo van hem gewoon Seks bestond nog niet Of misschien toch wel Maar had geen belang Want we waren toen alleen maar wat van de duivel bang, mijn dorp in de Kempen, waar is nu de tijd, waar zijn al die jaren van uitbundigheid, Kermis was, speelde na de mis onze harmonie. Forse marsmuziek voor een baktrapist bij Café Julie. En van klein tot groot kende iedereen toen nog iedereen. Van den bosberg. De venestraat was je nooit alleen, mijn dorp in de kempen. Waar is nu de tijd?